Het is zes uur. Goedemorgen. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De Griekse politieke leiders zijn het grotendeels eens... over de hervormingsmaatregelen die moeten worden genomen... maar er is nog geen akkoord bereikt. Er zou een verschil van mening zijn over de pensioenen. De Griekse premier ging na de bijeenkomst met partijleiders... meteen in overleg met internationale financiële inspecteurs. Pas een uur geleden werd dat overleg beëindigd. Vandaag is er een ontmoeting tussen de Europese ministers van Financiën... over de situatie in Griekenland... De Europese Centrale Bank, de EU en het IMF eisen strenge bezuinigingen. De Arabische Liga wil de waarnemersmissie in Syrië hervatten. Dat zei VN-secretaris Ban Ki-moon na een gesprek met de voorzitter van de Liga. Eind vorige maand werd de missie vanwege het aanhoudende geweld opgeschort. Ban waarschuwde dat Syrië afglijdt naar een burgeroorlog... De Syrische stad Homs heeft voor de vijfde dag op rij onder vuur gelegen van het regeringsleger. Inwoners van de stad zeggen dat gisteren de zwaarste bombardementen waren tot nu toe. De inflatie in China is vorige maand fors opgelopen. De consumentenprijzen stegen gemiddeld met 4,5 in vergelijking tot een jaar eerder. Het inflatiecijfer in december was 4,1 De hoge prijzen in China worden gezien als een bedreiging voor de Chinese economie. En in het westen van China heeft opnieuw een Tibetaan zich in brand gestoken. Het zou een monnik zijn, meldt Radio Free Asia. De zelfverbranding gebeurde in de provincie Sichuan, waar veel Tibetanen wonen. Vorige week werden uit dat gebied ook drie zelfverbrandingen gemeld... uit protest tegen de Chinese onderdrukking van Tibet. De finale van de Copa del Rey op 25 mei... gaat tussen Barcelona en Atletiek Bilbao. Barcelona won met 2-0 van Valencia... De Catalanen wonnen de Spaanse beker al 25 keer. Het weer? Het vriest matig. De bewolking neemt steeds meer toe en er kan wat motsneeuw vallen. Middagtemperatuur in het westen, een graadje dooi. In het binnenland, onder het vriespunt. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Donderdag 9 februari. Goedemorgen. Tja. Wat zijn we nou eens gaan doen vanochtend? <lacht> Zullen we het over Griekenland hebben anders? Dat is goed. De regeringspartijen zijn er nog steeds niet helemaal uitnamelijk... terwijl het pakket aan bezuinigingen en hervormingen er al op moeten liggen. Het laatste nieuws uit Athene krijgt u van Corny Kees. Minister Schippers van Volksgezondheid wil dat ziekenhuizen interessant worden voor private beleggers. Daar gaan we over praten met de Kamerleden Karen Gerbrand van de PVV en Renske Leijten van de SP. En hoe dat dan in de praktijk werkt, nu al, vragen we aan zorgondernemer Luc Winter. Hij is de gast na half acht. In Syrië gaat het geweldig tegen de bevolking. Van Homs. Verder we praten erover met de Syrische journalist Kaba Rashid. En dan nemen we vanochtend uitgebreid afscheid van de Elfstedenkoorts. We praten met de voorzitter van de Vereniging van de Friese Elfsteden, Wiebe Wieling. Onze verslaggevers zijn toch nog in Friesland. Registreren daar de teleurstelling over het afblazen van de tocht. U hoort ook nog rayonhoofden en ijsmeesters. En de burgemeester van Leeuwarden, Vert Kronen. Nou, verder hebben we het nog over het opstappen van de Engelse bondscoach. En het rijden met elektrische auto's. Want dat gaat bij deze Frieskou...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 Conservatieve leider Antonis Samaras zei vlak voor het einde van de besprekingen dat hij op één punt nog van mening verschilt met premier Papadimos. Het Αυτό έκανα. Αυτό θα κάνω. Υπάρχει ένα θέμα Έχει να κάνει με Πρέπει να κοιτάμε τον απλό τον κόσμο Premier Papadimos is na het overleg naar vertegenwoordigers van de EU, Europese Centrale Bank en het IMF gestapt om uit te leggen wat de problemen zijn. En vanmiddag komen dan de Europese ministers van Financiën bijeen op een ingelaste top. Ook de Griekse minister Venizelos is daarbij. Het is de bedoeling dat er voor die ontmoeting wel een akkoord is. De hoop op een Elfstedentocht is nog niet helemaal verdwenen. De schaatsfestijn kan heel misschien nog doorgaan als het volgende week weer gaat vriezen. As, ja. Gisteren maakte de vereniging De Friese Alstede bekend... dat het geen hel ziet in het houden van de tocht op dit moment... vanwege het slechte ijs en de slechte weersvooruitzichten. Beste mensen, ik heb geen goed nieuws. Wij kunnen op dit moment geen tocht uitschrijven. Nou, toch is er bij nos Veerman Gerrit Hiepstra nog wel wat optimisme... omdat na de dooi van komend weekend het misschien toch ook wel weer gaat vriezen. Je kunt zien dat het in ieder geval tot en met zondag... Flink blijft vriezen. Nu wat matige vorst en de komende nacht een strenge vorst. Dan gaat die zondag omhoog. Maar je ziet ook tegelijkertijd vanaf woensdag dat er ook weer wat van die groene lijntjes onder nul komen. Dus dat betekent dat er nog steeds kans is dat het weer gaat vriezen. Dus de kans is nog niet verkeken. Nou, het kan wel zijn, trajonhoofd van Dokkum Piet Hamstra is een stuk minder positief. Het is gewoon leuk, het ijs is er niet. Dus de groei weer ook niet erg. Dus we zullen nog wat door moeten hebben. Hoor de voorzitter van de Vereniging van de Friese elfsteden, wie bewieling geloofde eigenlijk niet meer in. Bekende die tegen Pauw-nieuwsverslaggever Rustiger van Kastricum. Kunnen we de elfsteden toch nu voor 2012 schrappen? Hebben we het er niet meer over? Laten we dat nu maar doen. Over en uit? Ja. De Arabische Liga wil de waarnemersmissie in Syrië hervatten. Dat zegt VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon... na een gesprek met de voorzitter van de Liga, Nabil El Arabi. Hij informed me dat hij intends to send the Arab League Observer Mission back to Syria and ask for UN help. En vorige maand werd de missie opgeschort vanwege het aanhoudende geweld. Ban ki Moon zei in New York dat hij het betreurt dat de VN Veiligheidsraad geen vuist heeft kunnen maken. Dat het geweld met name in Homs nog steeds toeneemt. I fear that the appalling brutality we are witnessing in Homs with the heavy weapons firing into civilian neighborhoods is a green harbinger of wars to come. Makin vreest dus dat het geweld alleen maar zal toenemen. Oms ligt al vijf dagen onder vuur van het leger van president Assad. Een BBC-verslaggever, Ron Wood, die gisteren nog als een van de weinige journalisten in Syrië was... zegt dat inwoners van Oms zich niet meer buiten wagen. Volgens hem is het iedere dag hetzelfde liedje. Het begon the dezelfde tijd als yesterday, just na 6 a.m. en continued for voor twee of drie uur. Those heavy machine guns, we believe, are tanks firing. There are four tanks which have moved into position at the university building, about 800 meters away, and another two tanks, Russian-made T-72s, all of them, at the children's playground. Tanks van het regeringsleger van president Assad dus, die langs speeltuinen rijden in de stad Homs. Zo goed en zo kwaad als het gaat, proberen mensen daar toch verder te gaan met hun leven, zo ook deze man die zijn eigen familieleden heeft moeten begraven. Het is zwaar, heel zwaar, vertelt hij. Yes, it's a very difficult job. All these people I know, all these people are my brothers. It's very difficult. I I prepare my son, my brother-in-law, my, brother, my nephew, my cousin, my neighbor, my friend. But somebody has to do it. And the least I can do for them is to do this job. Yeah. This is the least I can do. De Verenigde Staten zeggen dat de opstelling van Rusland en China in de VN-veiligheidsraad weinig opties meer openlaat om een eind te maken aan het geweld in Syrië. Toch lijkt Rusland niet snel van mening te veranderen. Volgens de Russische ambassadeur bij de EU moet je in een burgeroorlog geen partij kiezen. Let's face it, the country is in a state of civil war. By supporting the resolution as it was phrased, the co-authors and those supporting them in fact taking in a civil war which in een totally different part of the world. De VN Veiligheidsraad bekijkt nu wat de mogelijkheden zijn om samen te werken met de Arabische Liga en neemt daar binnenkort een besluit over. Een politieagent heeft gisteren geschoten op een auto die op hem inreed. De agent bleef ongedeerd. Gedeerd. De bestuurder is er in die auto van doorgegaan. En dat gebeurde omdat de automobilist op een gegeven moment recht op die grens wilde inrijden. Maar de rent heeft nog net op tijd kunnen ontwijken, is opzij gesprongen en heeft daarbij een enkele keer op die auto geschoten. Ja, en de auto waar de man in reed was gestolen, vertelt de politie? We gaan ervan uit dat hij dat heeft gedaan, omdat de auto, voor zover we het hebben kunnen overzien. Dat was ook de reden waarom die gecontroleerd werd trouwens. Omdat die auto als gestolen gesignaleerd staat bij ons. Uh, en waarschijnlijk heeft die man uh, ja, willen voorkomen dat hij werd aangehouden. U ja, hoorde het al, de politieman kon nog net op tijd wegspringen. De bestuurder van de gestolen auto is nog steeds spoorloos. De Britse prins Harry heeft zijn opleiding tot Apache-piloot afgerond. Hij was de beste schutter van zijn klas. En Harry kan nu als piloot worden uitgezonden naar oorlogsgebieden. Bij zijn training werd geen rekening gehouden met het feit dat hij lid is van de koninklijke familie he has training to do as a uh, as a volunteer combat warfighter so we will we will treat him as we do all of our a uh, british uh uh visiting personnel uh, we special treatment we'll, there's none planned de opleiding van Harry vond plaats in de Amerikaanse staat Californië daar zaten vooral vrouwen op zijn komst te wachten it's been all over facebook everybody's hoping they'll be the next princess diary story <laughs> Oké. Okay. Voor zover bekend heeft Harry zich tijdens zijn training netjes gedragen. Bij een auto-ongeluk op de A7 bij Scheemda is een meisje van 16 om het leven gekomen. Drie andere inzittenden raakten zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Die auto is tegen de vangrail ge uh, gekomen, over de kop geslagen en in de sloot tot stilstand gekomen. En een van de inzittenden, een 16-jarig meisje uit Vendam, is haar verwondingen overleden. De bestuurder had volgens de politie geen rijbewijs. De bestuurder is een twintigjarige man uit Groningen. Die was overigens een, niet in het bezit van een rijbewijs. En er wordt een bloedproef afgenomen bij deze man om vast te stellen of hij eventueel onder invloed van alcohol reed. En de man is direct na het ongeluk aangehouden en daarna met beenletsel naar het ziekenhuis vervoerd. Ik ja, nog even de Elfstedentocht, want er kwam gisteren een bericht binnen over een nieuw digitaal stempelsysteem voor de tocht. Hij is meester Jan Oosterbrug wilde daar tijdens een gesprek bij, met het Oog op morgen, nog wel even iets over kwijt.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 De grootste cul die ik ooit gehoord heb. Echt, wij, wij stempelen he? al 100 jaar. Wij gaan, wij gaan daar ook echt niet mee ophouden. Het chipknips zijn er voor de koeien en de paarden, maar niet voor, uh, voor de schaatsen. De beurzen in New York zijn woensdag een beetje hoger gesloten. Net als in Europa waren beleggers op Wall Street in afwachting van een akkoord... tussen de politieke leiders in Griekenland over de bezuinigingen. Waardoor het land dus verdere financiële steun kan ontvangen. Die tweede lening. Maar dat akkoord is het nu nog steeds niet. Dona geven de Dow Jones-index en de technologiebeurs de Nasdaq... tegen allebei 14e procent. Japanse NECA-index, want daar wordt alweer gehandeld in Japan... staat op een verliesje van ruim 3 tiende procent. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is twaalf minuten over zes. Nora Jones komt terug naar Nederland. De Amerikaanse zangeres verzorgde op 28 mei een concert in Carré. Dat maakt concertorganisator Mojo bekend. Eind april komt haar nieuwe en vijfde cd, Little Broken Hearts, uit. Volgens insiders zal deze verrassend anders klinken dan we gewend zijn van haar.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 don't know why I didn't come, don't know why I didn't come. I don't know why I didn't call no. Ja, maar ze komt dus wel. Op uh, 28 mei geeft ze een concert in Carré. Nora Jones, Don't Know Why. De voorverkoop trouwens start vrijdag. Weet je wat er niet komt? Ja, ja, ja. <laughs> Marco, weer vissen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo zeg. Hallo. Nou ah, ja. Het? klinkt niet zo vrolijk. Nou, dan sta ik dan met mijn goede gedrag. En je snowboots. Met nieuwe snowboots. Ja. <laughs> In Leeuwarden. En ik moet nog moeite doen om jullie nog een beetje van dat kostelijke geluid te geven. Weet je nog van het begin van de week? Hmm. Luister even. Ja. Ja, daar ligt hier nog een beetje, maar het is echt, ja... Het is, het, het is gewoon, uh, jongens, jammer hè? Laat ik eens vertellen hoe erg het is volgens mij. Het is namelijk zo erg dat ik er zelf zin in begon te krijgen. Zo erg is het. Dat is wel heel bijzonder, inderdaad. Wij ja. kennen jou goed... en wij weten hoe bijzonder dat is wat je nu zegt. Juist. Dank je, Lara. Het <lacht> is <ga> altijd fijn <lacht> om gewaardeerd te worden. Ja, de teleurstelling, de teleurstelling, eh, mensen. Mijn collega Matthijs van de Wiel is gisteravond eh, naar de kroeg gegaan... en heeft daar de persconferentie eh, hier in Leeuwarden gevolgd. Luister even mee.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 Om het gieren te, te horen. Daar ik denk niet dat uit. het gaat gebeuren, ja, hoor. Ik ben ook wel een beetje van gerust. Uh, en waarom moet dat in het café? Het wel. Ja, dat is gezellig, dat is leuk. Ja. Zeg het feest ja. voor het feest. Ja, precies. De, de voorpret is uh, al bijna net zo leuk als het feest zelf. En vreselijk spannend, hè? Ja, heel spannend. Ja, ja wij, wij kijken dan uit, hè? Vanavond is het niet samen naar een voetbalwedstrijd kijken, maar samen naar.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 Dit is zo bijzonder, dus het is de hele week al spannend of het doorgaat. We zitten er live bij als het gebeurt. Ik moet foto's maken als ze gaat huilen, zijn. Als hij niet doorgaat? Ook als hij wel doorgaat. Zij gaat sowieso huilen. Ja, ze gaat sowieso. Vindt u het zo belangrijk? Ja, ik vind het heel erg spannend. Wanneer gaat u het hardst huilen? Als hij doorgaat. Tuurlijk, ja, tuurlijk als hij doorgaat. Nou ja, dan is er op het Om acht uur wordt het geluid opengedraaid. Omroep Friesland. Persconferentie live. Het wordt meteen duidelijk. Ik heb geen goed nieuws. Er kunnen op dit moment geen Nee, hè? Het grootste gedeelte van de route is onvoldoende qua energie. Wat kijkt u nou bedroefd? Ja, het is ook droevig.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 Lekker op dat uh, parcours van de Elfsteden toch? Ja, ja, prachtig. Ja. Gaan we gewoon in Anders moest iedereen er af. Precies. Moet je gewoon gaan kijken. Ja, met jouw kant staan. Nu kunnen we eens gaan. Niet te koud. Prachtig. Ja, Matthijs van der Wiel gisteravond in een café in Leeuwarden. En voor zover ik weet zit hij daar nu nog steeds. Nee. We zullen hem met rust laten. Uh, ik ben in ieder geval solidair met de Vriezen. En ben hier vanochtend in Leeuwarden om ze te helpen dit zware juk te dragen. Nou, we gaan je volgen. Benieuwd wat je tegenkomt, mark is Visser vanochtend. Dus in Leeuwarden over de teleurstelling in Friesland. Nou, we laten die teleurstelling even los. We gaan even naar ander nieuws. In Parijs is een enorme expositie te zien... met maquettes van verschillende steden. Geen kleine maquettes die op een tafel passen. Nee, elke stad is tientallen vierkante meters groot. Eeuwen geleden werden ze minutieus in elkaar gezet... door het Franse leger. Op de tentoonstelling staan vooral Franse steden. Maar er staat ook één stad uit Nederland... Bergen-op-Zoom. En daarom vertrok een bus vol inwoners van Bergen-op-Zoom naar Parijs, om daar de ruim 250 jaar oude maquette van hun eigen stad te zien. Ja. Dit is is nu.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 Ja. Wat vindt u ervan? Ik vind het heel indrukwekkend. En weet je wat ik heel mooi vind? Dat eigenlijk zo'n mooi klein stadje helemaal in die omgeving ligt. Allemaal platteland er rond. Allemaal zien we. platteland, maar dat ze dan, dan zo eruit steekt. Maar uh, ja, de maquette is heel indrukwekkend. Alleen ik had gedacht dat die iets groter zou zijn. Het stadje op zich... Maar is toch nog wel wat muisgokken, 80 vierkante meter, zoiets? Ja, toch nog wel. Ja, het is dat is toch best, heel behoorlijk? Maar, ja, het, wat dat betreft wel, het is uh, wel indrukwekkend. Maar ik vind hem vooral heel mooi gesitueerd in het landschap.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 Wat zou je nou liever wonen in je huis nu, dat moderne... of in zo'n oude stad van honderden jaren geleden? Um, nou, ik hou heel veel van geschiedenis, maar le lekker in mijn eigen huis. <laughs> een bijdrage was dat vanuit Parijs van correspondent Frank Genoud. Het NOS Radio 1-journaal Sport. AZ heeft zich naast PSV genesteld aan de kop van de eredivisie. Proef van coach Gertjan Verbeek won gisteravond met maar liefst 0-6 bij ADO Den Haag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 Ja, aan de andere kant zijn er weer twee ploegen die uh, verrassend veel punten halen. Hè. Dat is uh, Feyenoord en, en Herefijn. Dus het blijft gewoon spannend uh, daarbovenin. En het niet doorgaan van de Elfstedentocht was voor Verbeek. Een hartstochtelijk schaatser. Geen grote teleurstelling. Ik ben niet meer in training, dus ja, uh, ik vind het heel gezellig. Maar ook dit weekend als hij gehouden was geweest, ik moet werken zaterdagavond heb ik een wedstrijd en zondag ga ik naar een wedstrijd toe. Dus ja, voor mij was het geen feest geweest. Dus uh, ik gun het alle mensen die heel graag die afsted willen, willen, willen, willen rijden en uh, op schaatsen. En, ik, uh, en de mensen die willen bekijken, gun ik ook een hele leuke dag. Want in, ik ben er in 85 bij geweest, toen dus stond ik aan de stad, maar als illegale rijder werd ik van Thijs gehaald. In 86 uh, uh, heb ik niet meegedaan, heb ik de elf kroegen toch gehouden met spelers van Heerenveen. En in 1997 uh, heb, heb ik wel veel getraind en veel kilometers gemaakt. Maar uh, ook geen stadbewijs. en heb ik, uh, ik me niet uh, illegaal onder de mensen begeven. Dus ja, en, en nu ben ik, uh, ik word deze zomer 50. Dus uh, het, is, het, is, het is mooi geweest en ik heb geen tijd meer om te trainen. Ik, uh, de klapsgaat is aan mij voorbij gegaan. Hè, dus uh, nee, dat uh, la laat ik het anders over. Goed, nog even terug naar die wedstrijd, ADO-AZ. Want hoe was dat eigenlijk voor Maurice Stijn, de trainer van ADO Den Haag? 6-0 nederlaag, dat moet pijn doen. Ja, dat, dat mag je wel stellen. En, uh, ik vond de eerste helft nog wel, uh, nog wel behoorlijk. En uh, ik denk dat het redelijk stond. En uh, je krijgt er ongelukkig een doelpunt tegen. Maar op zich denk ik dat het uh, ja, met 1-0... hebben in de rust ook aangegeven dat het plan wat we wilden... Ja, we proberen toch snel de middenvelders van AZ onder druk te zetten... dat dat lukte. Dat we, we hebben ook aangegeven dat we dat vast moesten houden. Maar dat we meer de zijkanten moesten zoeken in balbezit. Ja, dan valt eigenlijk je hele verhaal valt binnen een minuut weg in de tweede deel... Waar, waar AZ een miscommunicatie van ons genadeloos afstraft. Ja, dan krijg je een ongelofelijke oorveeg or, van, van AZ... Die, ja, die dan op dat moment uh, laat zien hoe, hoe goed ze zijn en, en, en, en, en het genadeloos afstraffen. Fabio Capello is opgestapt als bondscoach van Engeland. 65-jarige Italiaan heeft ontslag genomen... vanwege het besluit van de Engelse Bond om John Terry... het aanvoerderschap van de nationale ploeg af te pakken. Terry moet in juli na het EK voorkomen op verdenking van racisme. Hij zou tegenstander Anton Ferdinand, Queen's Park Rangers, om je heus hebben bejegend. Terry ontkent trouwens de beschuldigingen. Engeland heeft zich met de Capello geplaatst voor het EK komende zomer in Polen en Oekraïne. Nog vier maanden te gaan trouwens. Harry Redknapp, de coach van Tottenham Hotspur, is een belangrijke kandidaat om hem op te volgen. Na half negen praten we hierover door met de correspondent Arjen van der Horst. Barcelona heeft zich geplaatst voor de finale van de Copa del Rey. Barcelona was in de return met 2-0 te sterk voor Valencia. Fabregas en Xavi maakten de doelpunten voor eigen publiek. Het eerste duel in Valencia eindigde in 1-1. En Barcelona speelt nu op 25 mei in de Spaanse bekerfinale tegen Atletic Bilbao. Dat Mirandes uitschakelde. Zambia heeft verrassende finale bereikt van de Afrika Cup. De outsider versloeg viervoudig kampioen Ghana in de halve finale met 1-0. Zambia bereikt voor de derde keer de finale van de Afrika Cup. Eerder lukte dat in 1974 en in 1994. Zambia speelt zondag in de finale tegen Ivoorkust, dat in de andere halve finale met 1-0 te sterk was voor Mali. Op nou, toch mag dat niet doorgaan. Het schaatsseizoen op natuurijs is nog lang niet voorbij. En marathonrijder Jorrit Bergsma heerst deze winter op alle ijsvloeren. 26-jarige Fries maakte indruk met overwinningen op de lange baan... en voegde gisteren de nationale marathon titel op natuurijs eraan toe aan zijn erelijst. Kwam op de grote rietplas bij Emmen na een zware wedstrijd over 100 kilometer alleen over de finish. Bergsma is opgetogen over zijn titel. Uh, ja, de wedstrijd ging eigenlijk wel goed. Eigenlijk de... De voorgaande dagen voelde ik me niet zo goed eigenlijk. Uh, een beetje last op mijn rug en zo. En, uh, maar uh, ja, vandaag kwam ik een beetje doorheen, denk ik. Uh, ja, ja, ik reed gewoon lekker. En, uh, ja, zware omstandigheden dat heb ik ook graag. En, uh, ja. als, als, als, als, als schaatser kun je in zulke wedstrijden niet echt verschuilen. Dus uh, het is voor iedereen uh, gewoon zwaar. Dus uh, ja, ja dat, dan kom ik, uh, kom ik in een element, denk ik. Dan naar de vrouw, Yvonne Spicht won daar de titel. Spicht soleerde in de wedstrijd over 70 kilometer naar de zege. Rikst Meijer eindigde als tweede en Carla Zielman weer derde. Spicht ontroonde met haar titel Voske Tamar van der Wal. Radio 1. Het NOS Journaal. Half zeven, hier is Jan van der Putten. Goedemorgen. In Athene is het overleg tussen politieke leiders over hervormingsmaatregelen gisteravond laat beëindigd zonder akkoord. De Griekse premier Papadimos zei na afloop dat er overeenstemming is, behalve over één knelpunt. En volgens minister van Financiën Venizelos is er verzet tegen verlaging van de pensioenen.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 In de Amerikaanse staat Washington is een wet aangenomen die het homohuwelijk mogelijk maakt. Washington is de zevende staat in Amerika waar homo's kunnen trouwen. En in het westen van China heeft opnieuw een Tibetaan zich in brand gestoken. Dat zou een monnik zijn, meldt Radio Free Asia. Die zelfverbranding was in de provincie Sichuan. Het afgelopen jaar hebben enkele tientallen Tibetanen zich in brand gestoken. uit protest tegen de Chinese onderdrukking. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. In de noordoostelijke helft van het land is het bewolkt en vriest het licht. In het zuidwesten is het helder en daardoor ook een stuk kouder... met een temperatuur tussen min 6 en min 11 graden. In de ochtend is in het zuidwesten eerst nog ruimte voor wat zon... maar al snel raakt het in het hele land bewolkt. Later in de ochtend wordt de bewolking dikker... en in het noordoosten kan een klein beetje sneeuw vallen. Vanmiddag verplaatst het neerslaggebied zich langzaam naar het zuidwesten en neemt in activiteit af. Er valt dan wat motsneeuw in het binnenland... en natte sneeuw of regen in de kustprovincies... en dat kan op de koude wegen gladheid veroorzaken.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 Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Hij zat bij iedere persconferentie naast de voorzitter, Wiepe Wieling. IJsmeester Jan Oostenbrug. En hij ging er helemaal voor de afgelopen dagen. Was positief gestemd, maar helaas, het vergoor net niet genoeg. Jan Oostenbrug, de ijsmeester, wat heeft u van deze periode geleerd? Nou, ik heb ervan geleerd eigenlijk ja, niet veel... Aan de andere kant ook weer heel veel in die zin dat wij, wat we al wisten, dat dat ook gebeurd is. We hebben gezien dat Friesland in staat is om in een hele korte tijd een hoop mensen te mobiliseren. Dat doen we met onze omroep. De omroep Friesland die roept op en je hebt meteen een half, half, half Friesland aan de sneeuwschuiven staan, bij wijze van spreken. Nou, dat geeft een goed gevoel. En we hebben natuurlijk met Friesland bewezen dat wij die toch kunnen organiseren. In de, nu ook, we zitten er heel vlak bij en het breekt ons bij de hand. af, maar het gaat wel de goede kant op. U was maandag zo positief, waar is het misgegaan? Nou, het is misgegaan in wezen dat die ijsgroei afgelopen nacht heel gering was. Dat de dooiperiode die nu echt uh, aangekondigd wordt op zondag, dan kunnen we niet het risico nemen om te gaan schaatsen op zondag. Omdat het ijs eigenlijk overal te dun was, eigenlijk het ijs is overal te dun. En dan kan je gewoon het risico niet lopen. En dan moet er gewoon het gezonde verstand voor op. En ik weet zeker, wanneer we een week verder zijn... en misschien nu al, dat iedereen het besluit respecteert. Al hoe jammer dat het ook is. Ik had eigenlijk gedacht dat u tot vrijdag zou wachten... Nog morgen nacht gaat het nog eens even stevig vriezen... dat u misschien wel tot vrijdag had gewacht... Om definitieve besluiten te nemen. Waarom is het nu gekomen? Kijk, we hoeven niet dat vrijdag voor definitieve besluiten te wachten. U had, het nooit, u had het nooit gered? Nee, we hadden het niet gered. Kijk, en dan zit je weer met die termijn van een dag op drie... voor de organisatie dat je het vooraf dat moet regelen. En, en, en, ja, de de weerkaarten, die geven dat allemaal aan. Het is gewoon zonde gebeuren. Ja? Hoe, hoe ja. jammer vindt u het? Ik vind het verrekte jammer natuurlijk. Want de uh, is niets liever dat, dat, dat wij dit in Friesland met z'n allen graag nog een keer willen. Maar goed, ik heb het net gezegd, de infrastructuur ligt er. Iedereen kan naar Vriesland toe en we kunnen schaatsen. Ja, dus, dus u bent ja, niet een ja, teneergeslagen man? Nee, ik ben nooit neergeslagen. En in die zin, van, ik weet dat wij er alles aan gedaan hebben. En, en dat maakt het mooi. We hebben niks laten liggen. Hè. Die laatste drie centimeter hebben we niet in de beginperiode... Uh, zeggen ze wel eens, Ze zijn te laat gaan schuiven. Nee, helemaal niet. Ze zijn eigenlijk te vroeg gaan schuiven. Want oh. als ik streng ben en Friese ijsbond uitgehangen... Ja, dan mogen we helemaal niet vroeg schuiven. Volgens ijsmeester Jan Oostenbrug heeft het aan het sneeuwschuiven niet gelegen. Mark Hamers sprak met hem. En ook in Canada is gisteravond vol spanning gekeken... naar die persconferentie van de Friese, vereniging Friese Elfsteden. Twaalf jaar geleden verhuisde tweevoudige Elfstedentochtwinnaar Evert van Puntem. met zijn gezin naar het westen van Canada... om daar als veehouder een nieuwe start te maken. Al de hele week stond hij klaar, koffer gepakt... om met de hele familie terug te keren naar Nederland voor die ene tocht. Ilko Bos van Roosentaal. zocht ze op in het dorpje View. Nog ga je niet mee naar Nederland. Ons kleine Canadeesje. Ja, kleine Canadeesje mocht mee. Ja. Het kleine Canadeesje, het eerste kleinkind van Evert en Jeannette van Bentham. Hij is vijf maanden oud en zou deel uitmaken van de volksverhuizing... die de familie van Bentham te wachten stond... Maar zijn speciaal voor de gelegenheid aangevraagde paspoort blijft nog even ongebruikt. Ja, maar hè. Hé, Hey, ja, balen. Geen elfstedentocht. Familie en vrienden bellen om de haverklap om de Schaatsfamilie een hart onder de riem te steken, want alles was er klaar voor. De koeien hadden een oppas gevonden en acht van Bentums, Evert, zijn vrouw, drie zoons, twee schoondochters en de baby konden vandaag al op het vliegtuig stappen. Het zijn toch rare dagen geweest. Ik had echt het gevoel deze dagen dat je met één been in Nederland stond... en met één been in Canada. Het grootste gedeelte van de route is onvoldoende qua ijsdik. Voorzitter Wieling van de vereniging De Friese Elfsteden. De familie kijkt mee via internet. Wow. Daarnaast is een deel van de route een zeer slechte ijskwaliteit. Toch, hè? Sloten... Ja, hij weet beter dan wij, dus uh, hij zal gelijk hebben. Huh? Vanmorgen heb ik alles gecheckt en ik zag toch wel dat er ijsgroei was. En nu blijkt dus dat er geen ijsgroei was. Maar in de media dat er toch ijsgroei was. Ja, drie dagen matig, het was geen het vorst. Dus ja. zaterdag of zondag moet kunnen. Dacht ik, ja. Dat is ze hebben er alles aan gedaan. Ja, absoluut. absoluut. En dan is het hier nog maar 12 uur ochtends. Te vroeg voor een borrel, maar wat is het balen? Maar toch, als iemand weet hoe zulke dingen kunnen lopen. Dan is het Evert van Bentham. Ah, wie weet, volgende week. De Beide Elfstede-tochten die ik uh, won, was in 21 februari en 26 februari. Dus we hebben nog een paar weken de tijd. Ja. En ze zeggen wel van ja, een dooi en daarna misschien weer Vorst. Was in 85, 86 precies hetzelfde. Eerst Vorst, overal werd er gereden, Dooi. En daarna elfstede toch. 85 werd trouwens in Dooi ook gereden. Ja. De dag dat we reden was Dooi. En dat was een beetje onverwacht. Niemand had meer gerekend op Elfstedentocht. En zo kwam Sipke uh, naar de persconferentie. En dat zal even gebeuren. Het gaat wel weer vriezen En misschien uh, zitten we volgende week alweer in hetzelfde schuitje. Dan gaan we weer onze koffers pakken. Misschien is het weer allemaal misschien, misschien. Ah, ah, ah, ah. Ja, misschien als hij groot is, dan kan hij even opa's opvolger worden. He? Ja. Er is nog hoofd bij de familie van Bentham dus in Canada. Hoorde een bijdrage van Elke Bos van Roosentaal. En mocht u er toch nog meer willen lezen over het afblazen van de Elfstedentocht... kijk dan even op nos.nl, daar is een speciaal dossier, Elfstedentocht. Het is tien over half zeven. Mensen met een elektrische auto hebben last van het koude weer. Door de vorst lopen ze veel meer kans om te stranden. Een elektrische auto, die normaal gesproken 120 kilometer kan afleggen... haalt nu vaak niet eens de 100 kilometer. De actieradius is al de achilleshiel van de elektrische auto's. Maar verslaggever Louis Dekker merkte dat de accu's nu nog minder presteren. Hij wordt gekscherend wel eens de evangelist van het elektrisch rijden in Nederland genoemd.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 Het is 13 minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Prinses Maxima heeft de Machiavelli-prijs gekregen. Dat is een prijs voor mensen met ongekende communicatieve kwaliteiten. Zo ging de prijs eerder naar Pieter van Vollenhoven, Gert Leers, Nelly Kroes... maar ook naar de bondscoach Bert van Marwijk. Uitkering was, uitreiking was gisteravond in Den Haag en Menno Reemeyer was daarbij. Een wagonlading complimenten kreeg de prinses over zich heen. In de tien jaar die ze nu in Nederland is... heeft ze laten zien welke enorme communicatieve kwaliteiten prinses Maxima heeft. Ze heeft zich staande gehouden in een samenleving die verhardt... waar ze kritiek krijgt als ze iets zegt over de Nederlandse identiteit... of naar een moskee gaat zoals recent met een hoofddoek. Juryvoorzitter Marja Wagenaar. En met het eigentijdse gezicht dat u het koningshuis geeft... heeft u het draagvlak voor de monarchie als symbool voor nationale eenheid en continuïteit... in de 21ste eeuw mede verstevigd. De prinses was blij met de prijs en vat dat op als een compliment. Maar ze had ook haar twijfels gehad. Ik heb geaarzeld of, of ik deze prijs bijna in ontvangst mocht, moest nemen. Ten eerste door de jurykwalificatie over mijn vermeende rol... bij de versterking van het draagvlak voor de monarchie... als symbool voor een nationale eenheid... Dat klonk als een uitnodiging om vandaag nogmaals iets te zeggen over de Nederlandse identiteit. <lacht> en hoe zie je dat onderwerp mij ook boeit? Ik weet uit ervaring dat zo'n koekje bij de thee zwaar op de markt kan liggen. Ja, koekje bij de thee. Toen Maxima een aantal jaren geleden zei dat de Nederlandse identiteit niet bestond. Het was een harde les geweest, zei de prinses al eerder. Ze sprak gisteren ook over dat proces, hoe ze zich heeft kunnen ontwikkelen. Dat heeft ze niet alleen gedaan. Opvallend was dat prinses Maxima tijdens haar toespraak... steeds terugkwam op de rol die haar man en schoonmoeder daarbij hebben gespeeld. Toch moet u van mij aannemen dat wij mijn man en ik, ons werk alleen kunnen doen... op basis van het koningschap van mijn schoonmoeder. En het gezag dat zij in bijna 32 jaar heeft opgevoerd. We zijn deel van haar team. Zonder mijn man en mijn schoonmoeder... had ik de laatste tien jaar nooit kunnen doen hun wat bezien. ik heb gedaan. En hun liefde voor Nederland zijn tien jaar geleden de menigte. Met hun manier van werken hebben zij mij vanaf de allereerste dag... Een inspirerende en hun vertrouwen gaf mij het zelfvertrouwen om op mijn eigen manier invulling te geven aan een heel nieuw leven. Ik ben hen dus dankbaar. Dit is ook De ruimte, ruimte die we hiervoor kregen is niet vanzelfsprekend. Mijn schoonmoeder heeft deze ruimte verworven en wij bouwen daarop dankbaar verder. Alle lof dus voor haar man, prins Willem-Alexander en schoonmoeder koningin Beatrix... Maar daarnaast is ze ook gewoon zichzelf gebleven. Maar blijkbaar is het u als jury en hopelijk veel andere mensen ook... opgevallen dat prinses zijn geen rol is die je kunt spelen. Het zijn vooral inhoud en authenticiteit... die belangrijk zijn in de relatie die men, met mensen die ik ontmoet. Ze is dus wie ze is en nam de Machiavelli prijs graag aan. Maar niet alleen voor zichzelf. Een prijs die ik heel graag wil delen met mijn man en mijn schoonmoeder. Dank u wel. Weet u wat, de dorpentocht in Giethoorn die gaat wel door vandaag. Hm. Dus schatten maar, zouden wij zeggen. De verkeersinformatie nu. Bij de AWB Jolanda van der Velden, die zich zit te vervelen. Nee, valt best wel mee oh. hoor. Nee, ik hou me toch wel bezig. Uh, ja, Wat betreft de files zou het bijna lukken. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum staat alleen tussen Tiel en Waddenooien 2 kilometer. Maar ja, het is meestal op donderdagochtend dat de ochtendspits wat later op gang komt. Dat zien we trouwens de hele week al, hoor. Dat iedereen wat later start, waarschijnlijk toch vanwege het krabben of de auto weer aan de praat te krijgen... Dus ja, dat kan misschien ook vanochtend gebeuren. Normaal gesproken op een donderdag is dat 200 kilometer... maar de ochtendspitsen pakken steeds ook wat drukker uit. Ik reken nu op 250 kilometer. Goed, dankjewel. Jolanda van der Velden bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We gaan weer eventjes naar Mark Robin Visser. en. De grote teleurstelling, Mark Hotting. Gaat het een beetje om de Friese te ondersteunen daar? Of moeten ze eigenlijk jou meer nou, ondersteunen ik, uh, in jouw verdriet? Ja, ik, ik, uh, ik eet mijn verdriet uh, weg met uh, Friese duimpjes. <lacht> Sorry dat ik even de mond vol heb. Zijn wel heel lekker, trouwens. Maar dat werkt wel. Ik ben uh, neergestreken bij uh, Greetje Schuurmans. Zij heeft een bakkerij. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb net de formule al even bekeken van u. We nemen een vierkant stuk uh, Friese koek, hè, dat snijden we af. Dan doen we daar eerst op een, een dikke klodder slagroom. Precies. Met de... En dan uw speciale kaartje, waar liggen die? Even kijken, dat zijn, uh, uh, wat is het suikerwerk? Uh, het is witte chocola. En, en uh, daar staat op? Het kinnet. Het kinnet. Jammer maar helaas. Ja, dat hoeven we niet te vertalen hoor. En u lacht erbij. <laughs> maar u heeft tot gisteravond na de persconferentie zitten wachten. Of hoe moet ik mij dit ja, voor... Ik heb uh, natuurlijk uh, de persconferentie bekeken. Ik ben zelf ook even bij het WTC geweest. Je wil toch een beetje sfeer proeven. en uh, De sfeer staat goed in, moet ik zeggen. Nu weet ik niet hoe het na die tijd was. En daarna heb ik de persconferentie op tv bekeken. Want u woont daar in de buurt, dus u kon gewoon even een kijkje nemen daar. Ik kon daar makkelijk even langs fietsen. En ja, je bent eigenlijk ook wel gek als je dat dan niet doet. Ja, nou, en wat zag u daar? Heel veel pers natuurlijk. Precies, ik zag heel veel pers. Ik zag uh, de, de mename Veinsjes en die brachten dus weer er goed in. Ik zag, uh, Piet Paulusma natuurlijk ja. met zijn weerbericht. Ik zag uh, mm, heel veel rayonhoofden ja, die uh, niet wisten hoe snel ze naar binnen moesten komen... Ik, uh, dat is toch wel grappig om te zien dat ze dan uh, proberen de pers een beetje te ontwijken. Want ja, de pers wil alles weten natuurlijk. Nou ja, goed. En toen uiteindelijk bent u naar huis gefietst. En toen, want u moest weten wat het, uh, wat het werd natuurlijk voor uw gebakjes. Ja, nou, ik had ook zin om het eten, moet ik eerlijk zeggen. Hoort gelijk. <laughs> en maar, toen bent u die dingetjes gaan maken? Of, uh... ja. ja, nou, dat heb ik mijn banketbakkers laten doen. Maar ja, ik moet het dan allemaal wel in, uh, in uh, ja. werking zetten natuurlijk. Want ja, die banketbakkers liggen op dat moment slapen. Ja. Nou, ik heb net even geteld. U heeft er op dit moment 30 in de vitrine staan. 30 gebakjes waarop staat eh, dat het niet doorgaat. Ja, dan is nog maar de vraag hoe de mensen daarop reageren. Op de nuchtere maag. Ja, nou, u heeft er zojuist zelf weer gehad. Volgens ja, mij hij was u... wel goed. Heerlijk. Hij was wel heel lekker. <laughs> dus aan de koek zal het niet liggen. Het is, uh, ja, ik ben zelf ook zeer benieuwd uh, hoe de mensen vandaag zullen reageren. Het is de afgelopen week het gesprek van de dag geweest. Iedere klant komt binnen met uh, het begin meteen over de Elfstedentocht. Ja. En ja, dat, ik ben heel erg benieuwd hoe de mensen nu reageren... maar ik denk dat ze overwegend uh, toch wel teleurgesteld zullen zijn... maar dat ze het stiekem ook wel een beetje hadden verwacht. Heeft u nou als ondernemer ook veel geïnvesteerd in de elfsteden toch? In speciale producten of voorraad? Nee, want wij zitten natuurlijk in een branche waarin uh, Friese producten altijd gaan. Het is wel zo dat je dat in de zomer wat meer verkoopt... omdat er dan wat meer toeristen zijn, maar... Het is heel makkelijk, je kunt gewoon de tekstje veranderen en dan, ja, uh, dan je ben je kunt, weer up-to-date. Uh, ja, je moet zelf een beetje daar creatief mee zijn. Maar uh, ja, oranje heb je altijd veel op voorraad, want dat wordt hier veel gegeten. En datzelfde geldt met suikerbrood. Uh. Ja. Dus ja, het is niet... Uh, ik denk dat er andere bedrijven zijn die daar hogere investeringen voor moeten hebben ja, doen. Ja, ja. Nou ja, goed, er is in het centrum van Leeuwarden al het een en ander opgebouwd... Hè, voor, uh, voor de feestelijke inhuldiging. Dat moet nou afgebroken. Ik ga daar straks eens even een kijkje nemen... Ja. En uh, voorlopig blijf ik even bij u mijn verdriet wegknabbelen. Nou, ik zal zeggen, uh, ik zal een bakje koffie voor u inschenken. Ja, een bakje pleur. <laughs> ja. en, uh, Moeten we er maar overheen zien te komen, hè? Ja, nou, zo'n drama is het niet, toch? Nee, het, is laten wel, we de... uh, ja. het is prachtig mooi. En trouwens, het kan nog steeds, hoor. Ja, en het is hartstikke mooi. Zeg je dat in het Fries? Het kan nog steeds? Het ken nog altijd. Het ken nog altijd. Die huh? kunnen we ook altijd nog op die gebakjes pakken. Ja. kan ook nog. Ja? Oké, okay. nou goed. Ik neem nog een Fries duimpje, jongens. Ja, doe maar, jongen. Het kennen ja. nog altijd en het kennen overal. Ja, toch? Ja, het kan ook in de buurt van Giethoren bijvoorbeeld. Daar wordt vandaag de Dorpentocht gehouden. Kleine 28 kilometer tussen Giethoren en Wanneperveen. Voorzitter van de ijsclub Belterwieden, Jan Bijker, goedemorgen. Goedemorgen. Overal voldoende ijs? Overal voldoende ijs, jawel. Gaat u ook uit van 15 centimeter? Ja, nee, wij gaan uit van 12 centimeter. Want oh. hier hebben wij niet de aantallen van de Friesheilfsteden. Want hoeveel mensen verwacht u, meneer Bijker? Ja, net zo gaat als uh, maandag, toen we hier een tocht hadden, dan uh, hebben we 10.000 zijn 5.000 uh, betaalende schaatsers. Dat is best wat. En dan is, dan is 12 centimeter wel voldoende dus? Ja, ja, ja want het is over een traject van, uh, nou ja, zeg maar zo'n kleine 30 kilometer. En, en hoe, hoe ziet het traject eruit? Want het is een prachtig gebied, hè, met uh, mooie meren en, en tussenmeertjes. Het ziet er op het moment prachtig uit, want de bomen zijn verborgen. Dus, en het ijs, ja. Er stond hier in de krant het Tiedolf zonder dak. Kijk eens aan. Waar, de route, van waar, waar kunnen mensen opstappen? De, mensen kunnen opstappen in Giedoorden en Wandelveen. En? Dan schaatsen ze langs welke dorpen? Dan komen ze door het hele dorp Giedoorden en door Wandelveen en over de meeren, rondliggende meer. Bij, bij de Bovenweide? Of, uh... Ja, Bovenweide, Belterweide. Uh... Nou ja, je hebt zuid -wijde -wijde -wijde en ja, en noem maar op. Uh, vijf vijf meertjes krijgen in dan. Ja, daar waar je zomers gaat zeilen? Ja, Waar je, je zomers aan het zeilen bent en dan punteren bent, dan ga je nu schaatsen. Precies. Verwacht u uh, nou dat er ook misschien nog extra veel deelnemers komen? Omdat iedereen misschien zijn kruid droog hield voor de Elfsteden toch, maar nu die definitief niet doorgaat, dat ze bij u komen schaatsen? Nou, ik denk niet dat er extra door komt. Want uh, de Friese elf ik vermoed dat die mensen. Zo getraind zijn en uh, voor die 200 kilometer. Dat is een andere. Dat die rijdt niet meer zo goed wel. Dat is een andere liga. Ja, de, de, de, dat bijt elkaar niet. Wij uh, zijn er wel blij om, dat hij nog toch niet doorgaat, want dan kunnen wij zondag zelf een tocht houden. Ah, nog en wel, welke, welke, welke, tocht, welke tocht gaat u zondag houden? De Holland-Venetië van Fidoord. En hoeveel kilometer is die? Die is 80 kilometer. Oké. Okay. En, en vandaag is veel concurrentie, hè? Ik begreep dat er zelfs nog een andere toertocht in de buurt wordt gehouden... Ik, vlakbij de uh, weerribben. Ik heb begrepen dat er vandaag nog twee zijn. Kijk eens. En verwacht u concurrentie, of niet? Nou, er zijn zoveel schaatsers. Dus ik moet ze niet graag allemaal hier hebben. <laughs> al anders dan komt het ook niet goed. Nee. En dit is van zondag dat is allemaal zeker al alle een kan en knuiken? Ja, we hebben uh, gisteren uh, definitief de knop doorgehakt gehakt... met alle clubs dat uh, doorgaat. Ja. En een beetje dooi kan daar geen, uh, geen uh, hoed in te eten gooien? Nee, nee, nee. nee. Dat, uh, al, al, is het eerst maandag of zondag vijf dan gaat hij nog door. Okay. Uh, meneer Bijker, als ik nou zelf ook nog even wil langskomen vanmiddag... Hoe, tot hoe lang kan, uh, kan ik aankloppen? U kunt tot uh, half drie starten. Kijk eens aan. Dank en succes okay. vandaag. Dank u. Jan Bijker, voorzitter van de ijsclub Beltawiedig... over de dorpentocht bij Giethoorn tussen Giethoorn en Wanneperveen. NOS Radio 1-journaal. De ochtendkranten. Dat gaat ook gewoon, hè? Vanmiddag. Ja, natuurlijk. Ja. <laughs> Vriezen, bedankt voor jullie enorme inzet. Zo dichtbij, bijzonder frustrerend. Daaronder met enorm dikke chocoladeletters. Dus dus volgens mij zijn dus... het de grootste ja, ooit. Zo groot hebben ze nog nooit eerder gezien. En we zien ze toch iedere ochtend. Um, geen tocht, als ik het goed zeg. Op die manier blikt de Telegraaf terug op de voorbereiding van de Elfstedentocht. Maar goed, de Telegraaf is niet de enige krant met originele titels, hoor. Zo schrijft het Algemeen Dagblad, het kan niet... Met als ondertitel Ijs veel te dun. Elf stedentocht voorlopig van de baan. Het AD besteedt maar liefst vijf pagina's aan het niet doorgaan van de Friese straatstocht. De krant peilde reacties in een café in Oudkerk. Het laatste dorp waar Finestad, voor Finestad leeuwarden Ook keek de krant mee met het leger dat het ijs sneeuwvrij probeerde te maken. En heeft een grote kaart gepubliceerd met de route en de ijskwaliteit per regio. Ook wel ander nieuws in de kranten. Vanochtend de Volkskrant weet te melden dat de raad van commissarissen van Ajax vrijwillig opstapt. Het gaat volgens een betrouwbare bron bij de krant vrijwel zeker vandaag gebeuren. Het vertrek komt niet als een verrassing. Het Hof in Amsterdam verbood dinsdag om Louis van Gaal aan te stellen als directeur. Voorzitter ten Haven en zijn collega's Reuberg, Davids en Olfers... hadden Van Gaal in november benaderd en voorlopig benoemd... zonder dat de vijfde commissaris Kruif daarvan afwist. Een bestuurscrisis volgde en als de raad niet vrijwillig was opgestapt... dan hadden de aandeelhouders, de raad van commissarissen... waarschijnlijk vrijdag, morgen dus, weggestemd. Onze nationale hypotheekschuld gaat dalen. Dat komt voor een groot deel door de vergrijzing... en doordat mensen hun spaarhypotheken aflossen. Het Financieel Dagblad zijn de zorgen over een verdere groei van de hypotheekschuld dan ook onnodig. De krant baseert zich op een rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw. Die conclusie is overigens anders dan die van de Nederlandse Bank. President Klaas Knot stelde onlangs dat de schuld in Nederland door technische effecten juist verder blijft toenemen. En daarom wil de Nederlandse Bank strengere regels voor hypotheken. Het Economisch Instituut voor Bouw voelt daar niets voor. Ik begrijp niet waarom een academicus van 28... met uh, nog een hele salariscarrière voor de boeg... een hypotheek van maximaal 4,5 keer het jaar salaris kan krijgen... zegt de directeur Taco van Hoek. Nog geen 4 van de bestuurders van maatschappelijke organisaties... in Den Haag is allochtoon. Ze zijn dus nauwelijks een afspiegeling van hun stad... blijkt uit onderzoek van de Partij van de Arbeid. Op basisscholen is bijna 5 van de bestuurders allochtoon... En hogescholen doen het relatief goed met 7 procent. Op het voortgezet onderwijs is afgerond 0% van de top allochtoon. Ja, en dat terwijl Den Haag voor meer dan de helft bestaat uit Nederlanders met een buitenlandse afkomst. We kunnen ze niet vinden of ze hebben niet de juiste competenties. Dat zijn de vaak gehoorde argumenten. PNV-A-fractievoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven vergelijkt dit met de tweede feministische golf in de jaren zeventig. Die argumenten werden toen ook al genoemd en bleken totaal niet waar, zegt ze in trouw vanochtend. En de Volkskrant, daar kunt u in het cultureel supplement nog lezen... waarom de muppets zo grappig zijn. Kermit, Kerstaat, voorop. De kant. En zo dadelijk, eh, na het journaal van 7 uur... kijken wij eh, wat het laatste nieuws is uit Griekenland. De bedoeling is dat de Grieken eruit komen, met z'n allen. Binnen de regering, de coalitiepartijen en eh, president, eh, premier Papadimos. Daar zijn eh, niet zulke goede berichten over. De gesprekken zijn eh, weer eh, zonder succes eh, afgelopen. We horen zo dadelijk Kees vanuit Athene. We zitten in het cijferig Vanochtend de jaarcijfers van de bank en nog verzekeraar ING. ING. Mij André Mijnema heeft ze even voor half acht zij is vier. Rosa Verbeek is vier jaar ondernemer.